Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Drents Museum in Assen is weer open na de kunstrouw van afgelopen weekend. Om 10 uur vanochtend gingen de deuren weer open. En dat is een bijzonder moment, zegt het museum. Nou, een heel dubbel gevoel. En aan de ene kant zijn we natuurlijk, vinden we het heel fijn dat we weer open zijn. En dat we weer bezoekers kunnen ontvangen. Maar het voelt ook wel als een... Uh als een knoop in de maag. De ruimte waar de vier gouden Roemeense kunstschatten werden gestolen... blijft voorlopig nog wel gesloten. Voor de roof zijn drie mensen opgepakt. De politie heeft van twee van hen de foto gepubliceerd. En ze hopen dat daardoor mensen hen mogelijk herkennen... en iets kunnen vertellen over waar ze zijn geweest na die inbraak. De kunstschatten zijn namelijk nog steeds niet teruggevonden. Ja, misschien heb je het zelf ook wel gehad laatst. Een pinautomaat die het niet deed. En dat kan ook kloppen, want het had te maken met onderhoud of door een storing. Dat blijkt uit cijfers van Geldmaat, het bedrijf achter de automaten. De afspraak is dat Geldautomaten zeker 97% van de tijd werken. Maar het lukt banken al bijna anderhalf jaar niet... om het aantal storingen onder de controle te krijgen. Geldmaat moet aan twee normen voldoen, zegt economie-redacteur Roland Muller. Enerzijds heeft het met de bereikbaarheid te maken. Dus is altijd zo'n automaat bij jou in de buurt. En anderzijds heeft het te maken van Doet hij het ook daadwerkelijk? Dus is hij inderdaad beschikbaar? Zit er voldoende geld in de automaat? Of is er sprake van zo'n soort storing of een andere storing? En wat betreft die bereikbaarheid, zeggen ze, nou, daar halen we het nog wel. Dus ze vinden zelf dat er voldoende geldmaten zeg maar, door het hele land heen zijn. Maar ja, ze doen het dus niet altijd voldoende. Vooral afgelopen december waren veel geldautomaten buiten gebruik. En dat kwam toen deels door de oproep van banken om meer cash in huis te halen. Daardoor raakten pinautomaten sneller leeg. En het benefietconcert Fire Aid is ondertussen afgelopen. In Los Angeles traden veel wereldsterren op... om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de branden in Los Angeles. Zoals Lady Gaga, Billie Eilish en John Mayer. En de Wettel Chili Peppers stonden eerder vanochtend ook op het podium. Dat klonk dan zo. I don't ever Green Day was ook van de partij en de zanger daarvan, Billy Joe Armstrong, die noemde het een van de belangrijkste optredens in zijn leven. Hoeveel geld er is opgehaald is nog niet bekend. Het weer dan nog, het is een zonnige dag, alleen in het zuidwesten van het land heb je pig. Daar blijft de bewolking nog wel eventjes hangen en het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Green met Tired of Being Alone. En ik kijk naar de klok en dan zie ik dat het de hoogste tijd is om over te schakelen naar Hanny met de cultuuragenda voor de komende ik? tijd. Ga ja. je gang, Hanny Ik ga mijn gang. Mooi zo. <laughs> Zondag, 2 februari. Ik, ik vond dit zo leuk en jullie moeten mij eventjes gewoon meehelpen zo. Uh, dan is het weer gluren bij de buren. Kennen jullie dat? Ja. Iedereen zit hier te knikken. Ja. Dat, dat, ik las het, ik vind het zo leuk. En dat is in Beverwijk, Haarlem, Bloemendaal en Overveen. Maar waarom staat Zandvoort daar dan niet bij? Ja, die, die doen de deuren niet open. Waarom Er gaan niet? veel meer de rolluiken dicht, s'avonds. Dat niks moeten wij toch... Uh, niks gluren. Ja, ja maar die willen, die willen niet dat iedereen weet... dat we lopen te gluren bij de buren. Zo zijn de zandvoorters. <lacht> ja, het lijkt mij het ideale moment... om eens even bij de mensen naar binnen te gaan. Maar ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, maar het is enig. Het deur, uh, gluren bij de buren. Dan gaan de deuren van gastvrije huiskamereigenaren eigenaren die staan dan open voor de cultuurliefhebbers... om te genieten van lokale amateurkunst... uit het hele Kennemerland het programma zit bomvol verrassingen, zingers, songwriters... theatermakers, koren. Nou ja, je kan het zo gek niet noemen. Bij de deelnemende locatie treedt de podiumkunstenaar... drie keer een half uur op. En de optredens zijn verspreid ja, door de hele stad of door het hele dorp. Uh, nou, Ik vind het echt een aanrader. Je moet de route gaan downloaden bij www.glurenbijdeburen.nl En daar staat ook het hele programma op. En ik pleit dus voor om de volgend jaar misschien iets anders voor elkaar te krijgen. Dat zou toch heel leuk zijn? Jij ja, hebt een hele leuke huiskamer. We gaan, we gaan meteen morgen... Ja, jij ook. Ja, dus en jij, jij kan ook wel een paar keer een half uur ja, optreden. Ja, we kunnen de... En ik kijk, Beb, ik kijk even naar Bep. Ik kijk even naar Bep. Ik ja. naar Lea. Ja, ja Lea. Lea. meedoen. Kijk, wat ik ja. nooit weet is of mijn, of mijn buren behoefte hebben aan drummen. Maar ik zal... Uh, ja. Jongens, we gaan hier <laughs> nog eventjes uh, over ja, bij elkaar komen. We gaan, komen. gaan. Dan morgen meteen gaan subsidie gaan. aanvragen. Ja. Even ja. breinstomen. <laughs> <laughs> ik, ik had dus ja. ook een hele leuke... Uh, voorstelling in uh, ja. Kleine Meer, Hoofddorp. Donderdag 6 februari. Goed dat ik altijd even check weer smorgens. Want het kan wel eens uitverkocht zijn en dan ga je mensen teleurstellen. Ja. Maar deze is dus geannuleerd. Maar ik wil hem wel heel even noemen, want hij wordt verplaatst. Ernst Beuving met het programma Solon Cohen. Die wordt dus herhaald. Het gaat over Lennart Cohen. En dat doet hij ook uh, een hele talkshow omheen met allemaal uh, imitaties. Dus uh, Maarten van Rossum komt langs, uh, oh. Nico Dijkshoorn, weet ik wie allemaal. Dus uh, dat speelt hij dan, er zit een hele band bij. Maar ik ga dat nog uh, een keertje herhalen, daar kom ik op terug... want hij wordt verplaatst. Ik weet niet wat de reden is van het annuleren. Vrijdag 7 februari in de Luifel in Heemstede... Er komen de finalisten van het Kamarettenfestival. Uh, dit zijn de winnaars van 2024, Oscar Smit en Luc Weggemans. Het is een tournee die wordt dan afgesloten hier bij de, in de Luifel. Uh, ja, kameretten, dat zegt de cabaretiers allemaal heel erg veel. In 1966 organiseerde een groep studenten een cabaretfestival. Het werd genoemd naar een pleintje in Delft, dat heet het Kameretten. Ja, dat ken je toch wel. Ja, maar de korenbeurs bij de het ja, Kameretteplein. Ja. Ja, ja. nou, het Kamerettenfestival dat is uitgegroeid... een van de grootste cabaretfestivals van Nederland. En bijna 60 jaar later is het nog steeds het platform... dat jong kabarettalent herkent, begeleidt... en presenteert aan het grote publiek. Duizenden mensen zagen het tijdens het kabarettenfestival... de eerste stappen van onder een Bert Visser... Brigitte Kaandorp, Theo Maassen... Ronald Goedemond en Daniel... Arends. Laat je dus verrassen. Ga daarheen. Ga naar Oscar en Luc. Want dan denk je van nou, als ze later grote sterren zijn... ik was er nog bij, bij mijn eerste voorstelling op 7 februari. In de Luifel, reserveren, www.podiaheemsteden.nl. Dan even iets voor de kinderen. Zaterdag 8 februari om 2 uur. Theater Kleine Meer in Hoofddorp. Er is een skate disco voor kids. Ja, Wat is er nou leuker dan lekker dansen en rollen met je vrienden... en vriendinnen op toffe muziek? De skate disco voor kids is een kinderdisco van 2 tot 5... voor alle kinderen die niet zonder rol schaatsen... skates of heelies kunnen. Kennen jullie heelies? Ja. Ja, hè? Ja. ja dat, dat zijn die, die, die sneakers met zo'n wieltje in de hielen. Want ik, ik zag zo eens een keer in de supermarkt zo'n kind voorbij schaatsen... op zielen. hielen. <laughs> je weet echt niet wat je meemaakt. Want je denkt, wat gebeurt hier? <laughs> Het is gewoon een wiel... In die schoenen. Nou ja, weer wat geleerd. Heelies. Heb je geen eigen skates, dan kun je ze dus huren. Moet je wel even aanmelden op rollerskatedisco.c.nl. Moet je ook even je maat doorgeven. Er zijn drie dj's die de muziek draaien. Dus het is waanzinnig leuk. Begint om twee uur. Prijs vijf euro. Ben je daar nou jaloers op? Dan denk je, van, waarom wil je die kinderen? Volwassenen kunnen om half negen gaan rollerskaten. En lekker skaten op een prachtige houten vloer. En die doet denken aan die echte roller rings in um, Amerika. Kan je van tevoren nog even een uh, workshop doen. Want als je het niet meer weet... en je wil niet meteen op de gevoelige plaat uh, op de grond liggen... zou ik het aanraden even die workshop te doen. Het begint om half acht. Prijs 7,50 euro. Dan gaan we op 8 februari even weer naar het Mostertzaadje. Dat is toch zo'n leuke locatie. Zaterdag 8 februari om drie uur. Uh, dan gaan we tango, -en. Het Little Tango Orchestra. Klein orkest samen met zangeres Evelien. Die brengen traditionele Argentijnse tango's uit de jaren 40. En modernere stukken van onder andere Astor Piazzolla. Heerlijke muzikale middag dus in het mosterdzaadje. Reserveren is niet echt nodig. In principe zijn de concerten gratis. Maar de afloop is er een collecte en het minimum hier voor Dolly was geloof ik 10 euro. Hè? Nee, 12,50. 12 ja, alles, alles wordt duurder. Ja, maar die artiesten moeten natuurlijk ook ja. betaald worden. Ja. En, uh, maar ze, ze, ze zegt altijd... Ik ben even de naam kwijt. Maar ja. ze zegt... Paula, Paula. Ze zegt altijd... Kijk, als je, als je het niet, je niet kunt betalen... Dan hoeft het niet, maar nee. we willen je niet de, de toegang ontzeggen... omdat je geen geld hebt. Nee. Iedereen moet van muziek kunnen genieten. Ja. Dus schroom niet, wil je toch komen kijken... maar heb je niet de centjes ervoor, ga gewoon naar binnen. Niemand die het je kwalijk neemt. Ik vind het een prachtig uh, initiatief. Zeker weten. Nou heb ik dinsdag 11 februari, dat heet Dubbelspel. In samenwerking met Theater De Schuur... presenteert Stad Schouwburg Haarlem Dubbelspel. Dat is ook weer zo leuk... Vijf avonden toneel in de Stad Schouwburg en in de Schuur voor 95 euro. Dan krijg je vier voorstellingen en je kunt de masterclass toneelkijken volgen. Dubbelspel start op 11 februari en dan is er iedere maand is er dan een voorstelling. Hij start op 11 februari met de masterclass. Die wordt gegeven door dramaturg Cecile Brommer. En dan neemt ze je mee langs alle voorstellingen in de serie en ze geeft je tips om meer uit je theaterbezoek te halen. Je kunt vragen stellen over de serie. En die serie bestaat uit op donderdag 6 maart... de dood van Benny Simons van Orkater in de schuur. Orkater, een gerenommeerd fantastisch gezelschap. We brengen een verhaal over zinloos geweld... en een verhaal over een jongen die als oudste zoon... koste wat het kost, het gezin bij elkaar wil houden. Op dinsdag 29 april spelen Lineke Rijksman en Willem de Wolf... met alledaagse verlies, staan dan in de schuur... En Lineke Rijksman en Willem de Wolf kijken terug op hun 40-jarige toneelcarrière. En confronteren elkaar en het publiek op humoristische wijze... met spijt, verlangen en verlies. Op donderdag 8 mei, dit vond ik ook wel grappig... Madame Butterfly, dat kennen we allemaal wel. Hoofdpersoon in de wereldberoemde opera van Puccini. En de hoofdpersoon Chio Chio de Geisha... Daar gaat deze voorstelling over. Zij komt in deze voorstelling eindelijk eens zelf aan het woord. Want het wordt hoog tijd volgens de makers. Dat zij eens haar verhaal vertelt. Woensdag 11 juni. Dan wordt die serie afgesloten met moedercourage van het Nationale Theater. En dat wordt een geweldig muziektheater. Nou, dan heb ik nog echt een hele grappige. Een wandelroute. Ik weet niet of jullie ervan gehoord hebben. De verdwenen stadspoorten. Valt hier een stilte, ik ga het uitleggen. Haarlem kende ooit veertien stadspoorten. Maar tegenwoordig staat alleen de Amsterdamse poort nog overeind. Maar je had de Schattenkwijkpoorten, je had de Kruispoort. Veertien was helemaal omringd, stad, met water met en, en allemaal poorten. Momenteel is er in de Wolstraat 4 in de Vijfhoek... een schilderij expositie van de Haarlemse stadspoorten van Jan Roodliep te bewonderen... Veertien Haarlemse stadspoorten zijn naar aanleiding van oude schetsen en schilderijen... nageschilderd in een historisch tafereeltje. Jan Roodliep, nu inmiddels 82 jaar, die, die woonde in de 60e jaren in de Wolstraat 4. En toen was het gewoon nog een kaas en een eierwinkel. Maar zijn dochter Angelique die fietste langs haar geboortehuis... en zag dat de huidige bewoonster die etalage had ingericht met moderne kunst. Dus is ze een beetje gaan praten zo, en zo werd het idee geboren... de schilderijen van haar vader tentoonstellen in die etalage... en werd de etalage de kunsttelage, zo wordt het nu genoemd. Geïnspireerd door deze expositie over deze verdwenen poorten... ontwierp Jan Boelhouwer een wandelroute langs de historische locaties. En aan de hand van de schilderijen dan kan je precies zien hoe het dus vroeger was. Die routekaart is tot en met februari verkrijgbaar bij die expositie aan de Wolstraat 4 in de Vijfhoek. En dan kan je dus met de route in de hand die hele tocht maken. Nou, Mooi. Hartstikke leuk nou, natuurlijk. Hartstikke leuk. De kaartverkoop, dus is leuk nieuws... voor het zomerprogramma van Caprera is gestart. Aha. Dus dan nou, gaat het dus wel bijna weer echt zomer worden. En de rode lijn is dat uh, diversiteit... dus niet alleen popartiesten, cabaretiers... maar dit jaar ook toneel, klassieke muziek en zelfs gospel. Sherma Rouse komt met een enorm koor... Cabaret dit jaar, onder andere Harry van Loon, Theo Maassen en Herman van Veen. Toneel Hamlet, Hoge Nest van Roxanne van Ypres. Klassieke muziek met Lavine Meijer. En Bluffen, um, uh, Frank Boeien, aten's van alles. Ga eventjes checken www.caprera.nu. Theater De Luivel. De Heemstede, op zondag 9 februari. Kennen toneelgroep met de voorstelling Alfred en Albert. Dus een klucht geschreven door Carl Slotboom. Ja, ik kan hier natuurlijk van alles over vertellen... maar dat kan ik beter uh, overlaten aan de hoofdrolspelers die hier zitten. Lea Bos en Theo van Hoesel. Vertel, jongens. Hallo. Kunnen jullie de microfoon delen? Of zal ik de mijne doorschuiven, die van Beppe? Uh, oh, nou. Wij delen graag. Delen wij graag? Ja. Oh, wij delen ja? graag. Delen, Daar ja. kan ja. Beppe ook gezellig mee praten. <laughs> en Dolly ook natuurlijk. Vertel. Precies. Uh, ja, nou, Alfred en Albert, nieuwe, nieuwe stuk. Ja. Uh, heerlijke... Oh, ja, dankjewel. <laughs> ja, uh, Theo die, uh, Aan het woord is het Lea, hè? <laughs> ja, die ja, even de hoofdrol spelen. <laughs> um, ja, een hartstikke toffe, toffe klucht die we weer mogen spelen. Uh, lekker wat comedy uh, de, het theater in... Um, ja, het is, het is echt wel een, een verhaal waar je u tegen zegt. Kan je heel even vertellen, want jullie zijn een theatergroep. Uh... Ja, de, de, ja. Ik nou... ken maar theatergroep, maar jullie ja. brengen jullie ieder jaar een stuk? Uh, ja, we doen er ieder jaar twee. Zo. Uh, ja, dus ieder half jaar gaan we lekker lekkere theater in uh, met de groep. Uh, <laughs> En, uh, en zetten we wat op... Theo, ja, motto? Ja, wil jij wat zeggen, Theo? Wat, uh... Theo had de microfoon moeten hebben, hoor. Ja, ja. Maar hij zit te mimen, op. Nee, maar weet je wat het leuke is? We zijn namelijk hartstikke trots dat Lea bij ons speelt. We ja. zijn natuurlijk hartstikke blij... dat we ook uh, drie jonge mensen hebben bij onze groep. Ja. En we bestaan alweer 47 jaar. Zo oud als ben je Lea? Dat wist ik nee. helemaal niet. Nee. Ja, je ik heb het, geen nee, idee. Je ziet het niet, hè? je ziet het er niet af. Nee. Nee, het is ook wel grappig, want mijn vader die speelt dan ook mee. Dus ja. we doen het lekker met z'n tweeën. Het, uh, uh, het, het, hij is het de oud, nou ja, niet de oudste in leeftijd, maar wel het langstzittende nou, lid, lid? lid ja. Ja, van de club. Dus, dus dat je wou de, niet het oudste lid zeggen, hè? Nee, Dat, dat, dat, dat kan weer helemaal nee. makkelijk opgevat worden. Ja, ja, ja. Op. <hijf> uh, ik ben wel benieuwd wie dat dan is. <hijf> ben jij dat toevallig Ja, dat dacht ik al. Maar wie zoekt de stukken uit dan? Uh, de, de, de regisseur. Dus we hebben niet altijd dezelfde regi, regisseur of regisseuse ook. Nee. Uh, dit keer is het weer uh, Nel Lassruit, ook uh, deel van de, van de KTG zelf. Uh, altijd super tof om onder haar te mogen werken. En ja. te zien wat zij ook allemaal weer het toneel opbrengt. Um, uh, dus ja, dit keer heeft zij het uitgezocht. Um, ja. en, uh, en ons echt wel even een stuk gegeven waar we, waar we u tegen zeggen. Vertel eens wat over de inhoud. Maar ons is nieuwsgierig. Uh, het, het verhaal begint zich eigenlijk met, uh, met Alfred, wiens uh, vrouw en dochter lekker een weekendje weg, of een, een weekje weggaan. Uh, en Alfred die denkt, hé, hey, weet je wat, ik ga deze kans pakken om zelf ook even naar Parijs te gaan. Hij uh, laat zijn boekhouder lekker alles thuis regelen. Hij zegt: Ik ga er vandoor. En voordat mijn vrouw en, en dochter terug zijn, zit ik weer achter mijn bureau. Dus uh, geen probleem. Dus dat is stiekem ook echt... Heel stiekem, uh, ja. ja. Hij gaat heel stiekem... Ja, die, die Theo is een stiekem. Aha! Ja, aha. Ja, dat dat is, is echt typecasting. Ja, typecasting. Ja, ja. ja. Uh, en, uh, en hij gaat er vandoor. En op dat moment gaat eigenlijk alles wel een beetje fout. Uh, er staat ineens iemand voor de deur... Die, uh, die daar eigenlijk helemaal niet behoort te zijn. Zijn vrouw en dochter hebben de trein gemist en komen terug naar huis. En het, de, uh, de zuster van zijn vrouw, waar zij naartoe gingen... die staat ineens ook met haar man voor de deur. Maar oh. Alfred is weg. Ah. Um, en dat is eigenlijk hoe het stuk... Uh, nou ja, waar het stuk over gaat. En het is ook echt een klucht, hè? Zoals het is echt dat... een klucht. We hebben vijf deuren waarvan ja. één een draaideur. Dat is ook wel heel grappig. Uh, hadden we ook niet verwacht van tevoren, Maar het is super tof om mee te spelen. Uh, maar ja, dat is eigenlijk uh, waar het over gaat. Ja. Met Theo hier in de rol van, uh, van Alfred. Op het live geschreven, Theo? Ja, denk het wel. Ja, ja? zeker. Ja, ja. En het leuke is eigenlijk, want ja, je wil natuurlijk niet alles verklappen... maar Precies. uiteindelijk, ik ga het gewoon zeggen... Op de flyer staat het al een beetje, hè? Nou, er staat niet dat helemaal wie alles. Dat dan weer op bezoek komt. Het leuke is namelijk dat de boekhouder Paul... ja, die moet een probleem oplossen... want al die mensen komen ineens bij, bij Alfred eigenlijk terug... terwijl hij er zelf niet is. Dus hoe lost hij dat nou op? En laat nou bij toeval zijn broer uit Amerika terugkomen. En die laat hij dan voor Alfred spelen. Ja. Ja, en dat krijg je, dan krijg je natuurlijk hele gekke uh, ontwikkeling. Want hij heeft zijn broer 30 jaar niet gezien. Dus hij weet een heleboel dingen niet. Dus hij mankeert ineens dingen waarvan hij helemaal het bestaan niet wist. <lacht> um, de telefoon gaat... Ja, we verklappen gewoon een beetje. Ja, ja, we luisteren ja, toch, toch niet en meer toch niemand. de telefoon he? gaat <lacht> en Alfred die... <lacht> Ja, die loopt het hele huis af te zoeken. Waar gaat hij god staan? Die telefoon is. en waar ja. staat hij. Ja. En dan moet ik aan mijn vrouw uitleggen dat ik niet weet waar de telefoon staat. Ja, dat ja, is ja, heel ja. lastig. Vraagt het dan echt een eigen aparte manier van acteren? Zeker. Ja. Zeker. Wat vooral uh, bij een klucht het zo bijzonder maakt. En daarvoor zijn we ook zo blij met uh, Nel Laschuit, die echt wel gespecialiseerd is in kluchten, vind ik. Uh, het gaat om de timing, het gaat om op het juiste moment ja. iets zeggen. Het gaat. Om met name de handelingen. Er ja. zijn heel veel handelingen. En zeker met vijf deuren. Ja, ja dat vraagt nogal wat. Deurtje open, ja. deurtje. Dicht. En met, en met naar elkaar uh, heel erg op elkaar ingespeeld zijn, ja. neem ik aan. Ja. Juist door die timing. Vrouwen ja. ook hebben. Maar ook ja. lol. Waar ja. ik dat ook even belangrijk maken. Het gaat ook om lol. Wij ja. moeten ook lol hebben. En ja. de mensen zullen zeker lol hebben. Want er zitten allerlei scènes in, die zijn echt hilarisch... dat je denkt, hoe gaat hij zich hieruit... Ja, stellen? want ik krijg altijd een beetje dat poppenkast idee... van vroeger als kind, weet je, dat Jan-Klaas... En, en dan wist jij al, maar dan hadden zij het niet door. En dat is in een klucht ook. Ja. En het publiek ja, weet ook, oh my god, wat gaat hij nou doen? ja, nou ja de koning ja. van de klucht is natuurlijk... John Lanting, ja. van vroeger. Ja. En ja, de mensen die kunnen zich dat waarschijnlijk nog wel herinneren... maar John Lanting was natuurlijk hier en meester. Hij is ooit bij een voorstelling van ons geweest. Oh! Ja, o, ja. hij is ooit een keer bij een klucht uh, van ons geweest kijken... Maar een klucht spelen is veel moeilijker dan het mensen denken. Ja. Ze denken, ja, het is gezellig, het is lachen. Dat is allemaal waar. Het is echt enorme concentratie, ja. denk ik. Ja. Ja. ja. Maar we hebben een hoop lol, want Lea speelt mijn dochter. Nou, ja. Ja. Nee, we, we hebben zeker veel lol. Ik weet ook, ik zit elke, uh, elke repetitie zit ik daar ook echt... En ik heb het echt nou wel 30.000 keer gezien, hè, want we repeteren al een half jaar. En nog steeds zit ik keihard te schaterlachen elke keer als die gasten ja. bezig zijn. Um, dus zelfs ik heb het nog steeds naar mijn zin. Ja. Ah, nou, ah, ik, zo lang. ik moet ook eerlijk zeggen. Ik, ik, hoeveel jaar kom ik al, ook al 25 jaar inmiddels... dat ik uh, stukken kijk van, uh, van de Kennemer toneelgroep. En ze, ze zijn allround. Hè? Ze kunnen serieus en alles, maar hun blij spelen. Mm -hmm. Dan zeg ik altijd, het, ze zijn een amateurgezelschap... Maar dat niveau zijn ze ja, op voorbij. dat gebied zo verschrikkelijk voorbij. Ja. Die blijspelen, dat doen ze zo goed en die kluchten. Ja. Dat ik elke keer weer stom verbaasd ben. En dat mijn kaken pijn doen van het lachen. En de volgende dag overal spierpijn. Want het <lacht> zijn me een types hoor. Daarbij die en kennen we. Ja. Ik vind Inmiddels enorm goed op elkaar ingespeeld, natuurlijk. Ja, nou, ja. Zeker, Je kent ja. elkaar hartstikke goed. Nou ja, ja, het is inderdaad ook wat Theo zegt. Je vertrouwt elkaar ook dat, dat mocht het even fout gaan op de vloer, dat je jezelf er wel weer uitredt. Uh, en dat is heel fijn. Je staat gewoon tegenover mensen waarbij je weet, oké, okay, mocht er iets gebeuren, we, we, we hebben elkaar en ja. we gaan er iets op zo maken. Hey, en jullie spelen zondag, volgende week zondag is dat. En niet ja, deze, maar twee ja. keren: ja. matinee en een avondvoorstelling. Ja. ja. En vanaf voor de avonden zijn er nog wel uh, kaarten. Dus ja. we nodigen heel Zandvoort uit, alhoewel het natuurlijk ook leuk zou zijn om een keer in Zandvoort te spelen. Ja, ook okay, heel leuk. Ja, ja. Hebben jullie ook wel eens gedaan, toch? Straks als de krocht op de gaat. Ja. De, de nieuwe krocht Ja. ja, ja de krocht is. Ja, en, uh, ja. wij gewoon uh, doen En anders nodigen we jullie uit met gluren oh ja. bij de buren. Oh, ja, <tie> ja, zien, ja, dat kan ook doen. nog natuurlijk. Dat is wel heel lang gluren bij de buren. Ja, dat ja, mag heel lang gluren. <tie <tie maar twee keer dus, ja. Matinee. Ja. En hoe komen de mensen aan de kaartjes? Uh, de kaartjes, dat is op zich niet zo heel ingewikkeld. Het is wel een heel lang e-mailadres, maar het is wwwticketkantoornl shop slash Alfred en Albert. Ja, een... Maar als jij dus Google bijvoorbeeld Alfred en Albert uh, Luifel. Kom je al een heel eind. Dan kom je misschien ook daar dan wel uit. Dan kom je al een heel eind. Ja. Ja. Ja. Maar het gaat via het ticketkantoor. Want zij doen de hele administratie van de, van de kaart. Ja. dat is gewoon ideaal. En hoe ver zijn jullie nou? Zijn jullie al aan de generale toe? Of zijn jullie nog echt in een enorm proces van... <middels> nou ja, we hebben natuurlijk, het, inderdaad, het komt er heel snel aan. Ja. Uh, en we zijn nog hard aan het repeteren. Nog één echte volle repetitie. Uh, en daarna uh, in het theater snel hopelijk nog even uh, tijd hebben voor een generale. Want het decor wat we moeten neerzetten is, uh, is ja. ook nog een hele klus. Ja, zo'n uh, draaideur alleen al. Hè? Ja, nou ja, dat. dat. Nou ja, dus het is nu eigenlijk uh, nog één repetitie. Uh, waarvan we zeker weten dat we het stuk nog een keer kunnen doorlopen. en ja. dan, uh, aan de Willen ja. Ja. jullie er nog wat kwijt? wat persen, Want jullie wilden uh, eigenlijk over de inhoud nou, sowieso niks kwijt. Nou, ja, niet zo veel. Niet zo... Nee. Wat, wat misschien wel handig is, is dat mocht nou uh, uh, het linkje... wat we zeggen natuurlijk even één keer, mocht dat even lastig zijn... we hebben ook een Facebookgroep. Daar staan de flyers ook in, gewoon als volgende. Ja. Daar, ja. daar staat he? ook een QR-code ja. op. Ja. Uh, dus op die manier uh, kan je ook aan de tickets... Wil okay. jij nog wat, uh, ja, wat kijken, Gewoon een kijk, gewoon uh, op uh, kennen ton, maar uh, toneelgroep ja, even kijken. KTG, ja, KTG. Ja. Ja. Nou, wat of heel Facebook. belangrijk is, dat als je even, een, even twee uurtjes lekker wil ontspannen... lekker achterover zitten, ja, lekker een beetje lachen en ja. genieten... dan moet je daar gewoon heen. Absoluut. Wat dit eens. jaar heel bijzonders is, want we hebben het er heel even gehad over dat decor... We hebben in, uh, in Brabant een decor gevonden. En, uh, we zijn twee keer naar Brabant gereden om dat decor uh, op, op te halen. We hebben dat gekocht. Het is echt een geweldig decor. Voor een amateur toneelgroep is het vrij uniek. Ja. Want er zitten natuurlijk al die deuren in. En je gaat echt dingen zien dat je denkt, hoe ja, kan dat? Leukzig. Dus kom zondag 9 Absoluut. februari. Nou, nou, nou, Werkelijk kunnen succes. wij het vertellen. Ik zou zeggen, jullie gaan de Achteroverhang uh, ontspannen op de 10e februari. Nou, zeker. Maar eerst even aan de ja. bak. Ja, ja Heel veel plezier, echt waar. En dank dat jullie Hov hier waren. En we gaan allemaal even googlen en dan Goed werk, je C'est le bal, disons bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont à faire.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 Just avant le mariage. Just avant le mariage. Just avant le mariage. Ja, dit was natuurlijk Adamo met Vous Permettez Monsieur. Wat ook een beetje slaat op de klug die straks gebracht gaat worden door de KTG. Want uh, ik, ik heb een klein beetje achtergrondinformatie over de dochter... Richting de verhouding met de vader. Dus ja, ja, ja, ja, ik heb weer een heel klein tipje van de sluier opgelicht. <lacht> maar meer ga ik er niet over zeggen. Je moet echt zelf gaan kijken. Ik kijk even richting Beb, want Beb heeft ja. nog een nieuwsbericht voor ons. Ik heb nog wel even iets te vermelden. Ja. Um, we weten inmiddels dat uh, Jongs Antwoord uit de coalitie is gestapt. En dat daarmee ook uh, uh, gemeenteraadlid Martijn Hendricks verliezen. Hij heeft sinds uh, juni 2022 ruimtelijke ordening parkeren en... Uh, vergroening in zijn portefeuille gehad. Ik noemde net nog dat hij ook... Um, aan het begin stond van uh, het dorp weer te vergroenen en mooi te maken. Ook ik heb persoonlijke ervaring met Martijn Hendricks. Toen ik eens een keer overlast ervoer... is hij persoonlijk naar de locatie toegegaan met wat medewerkers... om eventjes alles op orde te zetten. Dus een zeer betrokken jonge um, uh, gemeenteraadslid... die zijn portefeuille heeft teruggegeven, maar we kunnen nog afscheid van hem nemen... want in het Wapen van Zandvoort is donderdag 6 februari tussen 5 en 7, 17 en 19 uur... Uh, mogelijkheid Martijn de hand te schudden um, en daardoor worden we alle uitgenodigd... om even bij het Wapen naar binnen te lopen, hem te bedanken voor zijn goede werk... en. Uh, nog een praatje te maken. Uh, wij worden daartoe uitgenodigd door onze burgemeester. Uh, want dit is toch ook alweer een belangrijke gebeurtenis. Dat zo'n jonge politicus alweer een stap opzij doet. Dus donderdag 6 februari, het wapen van uh, Zandvoort. Tussen 5 en 7 kunnen wij Martijn Hendricks de hand schudden. Dank je wel, Beb. En bedankt. Dan gaan we weer even gezellig muziekje luisteren. Een heel oudje, Ramaya. Kennen jullie hem nog? Ramaya. Nou, las horen, laat horen. Ja, ja, ja. Ik, ik, zet hem aan, ik zet hem aan. Als het goed is, A, ding, komt hij er nu weer. Serra pa pa Ja, dames en heren. Uh, het, uh, het is, de inschrijving is bijna vol, dus haast u als u nog mee wilt doen. 15 februari is weer de prachtige Light Walk in Zandvoort. En als je in wilt schrijven, moet je dat doen op www.zandvoortlightwalk.nl, want dan zijn er weer prachtige wandelroutes in een beeldschoon verlicht dorp en omgeving. De Lightwalk heeft een route van 18 kilometer. Die kost 28 euro inschrijfgeld. 14 kilometer. 26,50 euro. Een 10 kilometer. 25 euro. Uh, euro. En 6,5. En dat is de Family Walk. 15 euro. Als u zich inschrijft krijgt u van alles thuis gestuurd. Dat kunt u zien op de site. En bij start krijgt u een. Muts met een lichtje en gaat u wandelen langs prachtige locaties die uitgelicht zijn speciaal om ons dorp eens extra in het licht te zetten. Dat is dus 15 februari en haast u, want inmiddels hebben zich meer dan 6000 enthousiaste wandelaars aangemeld. Het is vanwege de veiligheid niet uh, toegestaan om dingen mee te nemen als. Parapluus uitstekende zaken waar u allemaal lichtjes aan kan hangen. We houden het klein per persoon en haast u als u nog mee wilt doen. Dat is dus 15 februari, maar de inschrijving druppelt vol. Dat was de Zand van het Leidwerk. Liedje van de sidekick. Uh, ja, die heb ik gekozen. Vertel dol. En nou, dol. Ik, ik, uh, eigenlijk om twee redenen. Ik heb er een super leuke herinnering aan. Ik heb namelijk een, een zoon. Ja. Hij is, hij is hartstikke slim, intelligent, lief, leuk, maar is ook soms spoort hij niet helemaal. <laughs> en ik. Uh, <laughs> Als ik dat dacht, mag je alleen als moeder zeggen. Ja, maar goed, ik ga, ik ga het nog even toelichten. En dan moet je het met me eens zijn. Ik, ik was een keer in huis uh, bezig en hij stond op het punt om uh, naar buiten te gaan. Maar dan had ik vlakbij de buitendeur had ik nog een kastje staan met een spiegel erboven. En hij loopt zo die gang door. Ik denk, nou, dan hoor ik straks die matdag, mam, en de deur. Maar dat hoorde ik niet. Toen hoor ik ineens... I am so beautiful. Stond hij voor die spiegel te kijken. To be, I can see. Nou, dat dus. dus ja. Daar heb ik ja. nog vreselijk om moeten lachen. Nou, die heb ik, goed opgevoed, Dol. Met ja. zelfvertrouwen. Ja, ik denk dat. Nou, die is echt... Uh, maar uh, ja, dit nummer uh, die komt zo bij me binnen... dat ja. uh, ik moeite heb om het droog te houden als ik dit nummer hoor... en tegelijkertijd een van mijn kinderen zie, of ze alle drie... Ja. Dan, uh, dan komt er een knoop in mijn keel van emotie. Want ja... Ik vind ze zo mooi. Ah, ja. Schitterend. En ja, Goeie als reden. ik dan die man zo hoor zingen, ja, dat, dat, dat doet me wel wat. Dus de, dit is uh, waarom ik gekozen heb voor uh, Joe Cocker. Nou, dank voor deel. Mooi. Ja. Ja, mooi. Ja, ja. Alsjeblieft. Had jij nog uh, iets nieuws? Of is er nog nou ja, iets wat dat we is, moeten uh, weten? We hebben natuurlijk altijd Jazz in Zand voor. Nog even snel. Ja. Dat is 9 februari. Komt er een tribute to Frank Sinatra. Met Dirk de Kloet kwartet. Oeh. Dat is Dirk ja. de Kloet vocals. Jean-Louis van Dam piano. Edwin Corzilius bas. En Frits Landersberger drums. Het is natuurlijk zolang de krocht in de verbouwing is. In nieuw unicum. De aanvang is half drie, het duurt tot vier uur. Stichting Jazz Zandvoort kunt u alle informatie vinden. Uh, ga u tijdig reserveren, want er zijn maar 65 mensen. Wow. Uh, is mogelijkheid om daar dat te doen. Ik denk dat het al uitverkocht is. Hoor. Ja. Al die, uh, de de, maar ja goed, het is niet heel gratis. Het is... Uh, 21,50 euro. En je kunt Altijd. lekker eten in de afloop. Daarom. Ja, je kan lekker ja. eten bij afloop, want het had Rob in Ja, maar al dat is wees. toch het, het eten wat 21,50 euro is? De entree is 15 nee, euro. Nee, ja, hier staat. dit oh. is al is voor, uh, nou ja, laten we wel weten, met pin betalen. Ga gewoon even kijken als u er nog naartoe wil. En inderdaad, Dolly waarschuwt al, het is vermoedelijk loopt het alweer storm. Ja. Okay. Franken. Nou ja. ja, we zaten dan net Frank. zo te brainstormen over Gluren uh, bij de Buren. En wat wij wel allemaal willen organiseren. Moeten <laughs> we toch nog even melden dat de gemeente Zandvoort. u allen, alle creatieve mensen met leuke ideeën, oproept um, om een evenement te organiseren. En met het organiseren van het evenement moet u rekening houden dat het een beeldbepalend cultureel evenement wordt voor het jaar 2026. Als je een idee hebt, nou wij hadden natuurlijk al ja. grappige ideeën van gluren bij de buren of weet ik wat. Stuur je plan en word organisator uh, om uh, iets te organiseren wat heel goed past bij Zandvoort. Nou, er staat een hele omschrijving waar het aan moet voldoen. Maar het is denk ik handig om het gewoon te gaan googelen. Uh, ik denk de, gewoon bij de gemeente, toch? Bij de In gemeente de gaan googelen en dan uh, de college besluiten, die, uh, die, die worden daar ook op vermeld. Kijk waar het allemaal aan moet voldoen, zet uw schouders eronder en kijk of u een beeldbepalend cultureel evenement kunt verzinnen. Oké. Okay. Dat is dus een oproepje aan alle creatieve mensen. Dank ja. u, dank u. Nou, ik, ik blijf nog even hangen bij het uh, aanstaande jazzconcert: hè, de Frank Sinatra. Uh, mm -hmm. Ja, dus, dus ik, ik, uh, we gaan even luisteren naar Frank. Ja? Ja. Yeah? Yeah. Yeah. That's life. Oh, moet ik moet wel de schuif openzetten. Hè? That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shut down in May. tune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 Big Bird, and then I'd fly. Oh, Ja, jullie herkende natuurlijk allemaal. Aretha Franklin met het nummer Think. The Queen. Uit The Blues Brother. Hè? The Queen. Ja, The Queen of Soul. Ja, echt wel, echt wel. Ja, zeker. Goed, we, uh, ja, ook het derde uur zit er alweer bijna op, jongens. Het ja. is weer allemaal voorbij gevlogen. Nou, niet te geloven zeg. Nou, de volgende keer dat we er weer zijn is het Valentijnsdag. Ja, de mensen kunnen dus gewoon de bloemen en de bonbons gewoon hierheen sturen, hè? Ja, ja tolweg ja. 10a. Wel Mag gewoon anoniem, op de het zelf Nee, dat, nee, dat, dat maakt niet ma uit. Wij nee. nemen alles in ontvangst. Ik heb het ja. meegemaakt, hoor, hier. dat dus ja? ik met uh, Valentijn stond, dat ik een uh, doosje bonbons kreeg. Kijk. Kijk. Ja, met x's uh, en... erop en voor de rest niks. <laughs> ja, ja. Zo hoort het, hè? Het hoort anoniem. Ja, het hoort anoniem. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk gek dat geliefden elkaar nu ook cadeautjes gaan geven. Want dat is niet de bedoeling. Zullen wij dan ons sidekick nummer kiezen? Met het thema de liefde? Natuurlijk. Zullen we dat doen? Het hele, ja, programma, je... het hele programma wordt een liefdesprogramma. Nou, alleen maar over de liefde. Dan neem ik roze koeken mee. Oh, lekker. Ja, roze koeken. <laughs> <laughs> hebben we hebben ook nog een leuk nummer over van uh, Brigitte Kaandorp. Hè? Roze koeken? De roze koeken, ja, uit de uh, theatervoorstelling. Het is roze koekentijd. Och, uh, oh, jezus. Hoe heette die nou, die, die voorstelling? Mea culpa, het van het mea culpa college, ja, ja. dat zoveel jaar bestond. <laughs> Daar ben ik drie keer heen geweest, ja. naar die iedere voorstelling. Het was echt niet normaal. Nee. En iedere keer was hij anders. Hè? Ja, leuk. Ja, ah, ja. Ik hoorde jou ik net al. zeggen, als je voor het eerst naar een cabaretier gaat, ja. dan ben je later heel trots als hij beroemd wordt. En ja. ik herinner me dat ik naar de eerste try-out van Brigitte ben geweest. Ja. In de toneelschuur in Haarlem. Ja. Nou, ik heb de bul gelezen. Ja. Ja. Toen kwam ja. ze met zo'n zo touw kwam ze over het podium. En dat ging over die witte duif. Ja, ja. Paloma Blanca. Nou, ongelooflijk goed. Ja. Toen ik die voorstelling later zag, waren daar natuurlijk scherpe kantjes uit. Maar, oh, wat ben Leuk, ik daar nou nog trots op. Ja. ja, Dat is er, er ook één hoor. Ja, dat kan ja. ik met wel voorstellen. Met die jukelele, weet je. Dat ze dan nog, ja. Dat ja. Ik ja. haat je, ik haat je. Ja. Ja. Dat, was, dat was nog eerder. Dat ging in de muziek, speelden we op een matinee in Arnhem. En dan kwam ze met die jukelele. Ja. Maar later in die toneelschuur... Nee, ik heb blauw gelegen van het lachen. Ja ja, ja, ja, ja. Mooi, hè? Heerlijk, he? he? Heerlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, um, hopelijk hebben de mensen vanmiddag ook een beetje kunnen lachen... om alles wat we hier hebben gepresenteerd. Ja. ja. Ik hoop het. En ik laat ze allemaal op. leuk uitgaan. Alle tips die we gegeven hebben. Ja. En uh, hey, we ga, die ga, we, we gaan die We gaan hem even draaien. Het is een heel kort nummertje. Leuk, leuk, leuk. Van Brigitte. Ik heb er uh, meteen diezelfde avond, tien minuten later, ongeveer meteen een nummer bovenop geschreven.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 je maakt me idioot Ik haat je, ik haat je Met al je stom gekloot Televisie, weekend, quiz Sue -so Ellen Vind je ook niet mis Ik haat je, ik haat je Waarom ben je niet dood Ik haat je, ik haat je Dikke vette puist Ik haat je, ik haat je Dat is het hem nou juist Je schropt je boertje scheidt Je drinkt, je krap, je pist, je gaapt Je stinkt, ik haat je, ik haat je Het wordt tijd dat je verhuist <tied> Als dat geen liefdesliedje is. <laughs> Heb ik namelijk twee weken te vroeg gedraaid. Ja. ja. Oh, heerlijk jongens, heerlijk. Ja. Nou goed, over twee weken zijn we er weer. Volgende week kunt u natuurlijk luisteren... Uh, van 9 tot 12 op de vrijdagochtend... naar The Boys Are Back in Town... van uh, Willem de Boer, Charles Duyf en Gerry. En... Ja, die week erop zijn wij. Zijn wij er weer? Op. Ja, 14 februari. Ja, ja. bij ZFM dag. Zandvoort. Uh, we gaan eruit. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Een heel fijn weekend. Ik bedank Hannie en Beb... voor alle bijdragen... die jullie dit keer weer geleverd hebben. Ja. Mijn god, jullie hebben hard gewerkt. En door ja, een mooie muziekkeus. Ja. En alle ja, toepasselijke dank je, nummers. Dank je, dank je, dank je. Ja. Nou, we gaan uh, eruit, jongens. Uh, zullen we dat met uh, Abba doen? Thank you for the music... van Abba. Tot over twee weekjes... En bedankt voor het luisteren. Fijn weekend dag Jop. allemaal. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a boar. If I tell a joke, you've probably heard it before.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 I'm the girl with golden hair I wanna sing it